Het grondpersoneel van KLM gaat woensdag toch niet staken. Medewerkers zouden het werk neerleggen... omdat ze er in de cao-onderhandelingen maar niet uitkomen. Vanochtend gaf de rechter nog toestemming voor de staking... van vakbonden FNV en CNV. Maar er is nu dus een plot twist, vertelt verslaggever Ruben Eg. De bonden die hebben er een vertrouwen in... dat ze toch weer in gesprek kunnen komen met KLM. Er is vanmorgen dus uitvoerig koffie gedronken... met als uitkomst dus dat ze de staking gaan afblazen... voor woensdag en dat ze met de KLM weer in gesprek gaan. Bijna elk incassobureau in Nederland is illegaal bezig. Het tv-programma Radar heeft gegevens van de inspectie ingezien. Daaruit blijkt dat uit 30 inspecties 28 incassobureaus zich niet aan de wet houden. Het gaat dan om dingen als intimidatie of het niet netjes behandelen van mensen met schulden. De Rotterdamse politie heeft drie minderjarige jongens opgepakt voor vuurwapenbezit. Het gaat om een jongen van 17 uit Schiedam en twee jongens van 14 uit Rotterdam. Ze hadden een omgebouwd gaspistool en een nepwapen dat leek opgepakt. Op Een echt pistool. Agenten vonden de wapens bij een huiszoeking in Rotterdam na een tip. En een aantal studenten in Rotterdam stond vanochtend vroeg in hun ondergoed op straat. Ze moesten halsoverkop naar buiten omdat het elektrische dekentje dat ze voor hun hond hadden gekocht in brand was gevlogen. Gelijk naar buiten gerend. Uh, brandweer gebeld. Die was hier heel snel. Het bleek dat het uh, elektrische dekentje hadden we hier gisteren of zo voor de hond gekocht. Dat we aan laten staan. En die was, uh, nou, die was in de fik gevlogen. En hoe lang moesten jullie naar nou buiten staan? Wil jullie staan? Allemaal in je boxen hier? Nou, dat was een aardige buurvrouw. Daar, we, daar zit iedereen nu binnen. Vond de buurvrouw ook wel leuk om te zien, denk ik? Ja, nou, dat weet ik niet hoor. <laughs> de schade valt verder mee. Alleen de hond moest ter controle even naar de dierenarts. Het weer, ja, prima herfstdag. Hier met af en toe wolken, maar overal droog. Flink zonnig ook. Bij 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersinformatie.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 Zou er zoveel zand voor komen? Dat zou zomaar kunnen. Dat zou toch leuk zijn? De al, zeeweg? Al die, ja, de zeeweg, door de zeestraat. Ja. ja. <laughs> Trillen je ramen uit je huis uh, met, met het gebril van die? Want er zitten allemaal, er uh, zitten geen dippertjes op hè, op die, die uitlaatjes. Oh ja, ja lekker, ja. lekker, dus lekker. Hebben we weer een geluidsdagje erbij? Uh, dat soort dingen. Ja. Nou, nou ja, goed. Uh, wat gaan we doen in dit uur? We gaan natuurlijk eerst uh, met uh, Piet Pijper... Uh,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 Hey, goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. Welkom weer uh, in de uitzending, uh, Piet. Ja, Hef... wij zijn gewoon om uh, half twee begonnen. Ja. Geen was van de files, maar ja, dat was ook niet nodig. Want het is onbedoellijk overal aangegeven dat Heemstede houdt dit weekend dicht is eigenlijk voor het doorgaande verkeer. Dus...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 Alleen Zandvoort heeft met 4-1 verloren en Rijgen heeft met 4-1 gewonnen. Dus Rijgen Boys iets goed van, van start en wij eigenlijk wat minder. Er schijnt vorige week een foutenfestival geweest te zijn in de tweede helft met name. Waardoor de medewaag de, de, de toch wat ernstig uitviel. Vandaag zijn we begonnen met, met wat nieuwe spelers weer. Het is duidelijk dat onze technisch man Arend Reger nog op zoek is naar de juiste formatie. Hij, hij wisselt nog heel veel in.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 de grensrechter is ook een wapperende man van de tegenstander die regelmatig die vlag omhoog steekt voor buitenspel. En dan scheidt zich er zo te zien een Zandvoortse jonge Dumpel. Die fluit dan nog steeds. Keurknik is op dat attentie van de grensrechter. Dus we zijn bezig. 37 minuten. En het resultaat is dat er op dit moment Reiger met 1-0 voorstaat. Ik stel voor hem met die bij te laten. En zodra er wat... Uh, melden, melders hoor je mij en uh, ik, ik hoop dat er wat goeds melden is. Dat... Nou, heel goed. Dankjewel, uh, Vooral Piet. Vooral is, is het niet allemaal halleluja nog wat mij betreft. Dus... Nee, zeker op niet. Op, op betere tijden. Ja. Zeker. Nog uh, harder werken daar voor de bos. Gaan we doen. Oké, okay, dankjewel, Piet. Hoi. Hoi. hoi. hoi. Sometimes we go through life and we want to give up. But we can't forget the things that He's promised us to give us a hope in the future. So in Him we'll trust and we we'll yeah. have. another closed door then i remember what you brought me through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 Hallo Roy en Nadez van de Dexys Midnight Runners en Common op Graag weer van uh, ZFM met uh, Kaman Eileen. Uh, leuke plaat blijft dat hè Benno? Ja, ja, dat ja. is een uh, oudje. Hè? Ja, zeker een oudje. Ja, en je ja. was lekker aan het meezingen. Ja, ja, was jij aan het meezingen? Ja, jij ook. Oh, ik denk, ik hoor alles uh, quadrafonisch of zo. <laughs> dus we waren <laughs> lekker aan het zingen. En toevallig <laughs> gaan we het daar ook over hebben. Hè? Over ja, we gaan het over hebben. Ja, ja, morgen ja. Ja, het, uh, het Zee Festival. en zeeliederen Festival, om precies te zijn. Het begint natuurlijk weer gezellig in een nieuw Unicum.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 Uh, maar goed. Ja, is dat zo? <laughs> nou ja, ze lusten wel wat. Ik ja, bedoel, als is. je een paar maanden op zee hebt gezeten en dan mag je helemaal niks. Nou ja, dan, uh, dan lust je wel wat. Oké, oké. Zullen we het ook allemaal afzien, uh, je toch? Op zee zitten. Heb je wat gevaren, Lena? Ja, maar dat doe ik niet meer. <laughs> <laughs> nou, dat bedoel ja, ik. Ja, dat was uh, eens, hè, <laughs> Lena? Dan ja. lust je wel een biertje als je het leven ja. hebt afgebracht. Uh. Zeker weten. Ik, ik, ik word heel snel zeeziek, dus oh. dat oh. werkt oh. echt totaal niet bij mij. Oké. Okay. Niet nee. ontspannen. Nee. Nou,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 Dus dan moet je ook geconcentreerd zijn. Uh, dan ga je liedjes, uh, delen van liedjes uh, herhalen of uh, nieuw uh, zingen. Uh, je hebt allemaal je eigen partij. Er zijn vier partijen. Tenoren, bassen, sopranen en alten. Ik alte. ben de bas. Da dat is uh, te horen. <lacht> <lacht> als ik verkouden ben, dan ben ik ook een, ben ik een tenor. Ik ben, oh, dan moet ik jij een partijtje opschuiven. Echt, dan moet ik echt even opschuiven. <lacht> Zoals nu.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 Je stipt eigenlijk al een aantal dingen aan, wat in je onderzoeken uh, wordt uh, verteld. Of, ze hebben daar natuurlijk grote onderzoeken geloof ik gedaan dat zingen gezond is. He, ze hebben het over stress verminderen, gelukshormonen aanmaken. Uh, uh, je ademhaling en longfunctie verbeteren. Herken je dat? Ja, eigenlijk wel. En zeker pas daarna. Hè? Want op het moment zelf ben je lekker gewoon aan het zingen. Om...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 Hartstikke leuk. Nou, Lennon, dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. We zijn weer wat wijzer. En uh, nou, morgen mooi weer. Daarover straks meer. En die, uh, dat het maar mooi mag, en gezellig mag klinken in zand wordt. Toch? Ja, Zeker. Help, ja. een mooi feestje morgen in ja, het ja. centrum. En bij de Unicum, he, daar begint het dus. Daar beginnen we jou. Ja. Kijk, kijk. Nou ja, dit gaat over uh, waar we het net over hadden. Ik zing van Zoe en sneller. Als ik rondjes draai in mijn oog. Ik te lang op mijn tenen loop.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 I hate the plan.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 Motion, a perfect picture in a frame, some visions unfolding beautifully for us. It's getting late, but I don't mind. We'll take this in until the het net met Lennon over zingen, dat dat uh, ook heel gezond voor je is. Nou, deze Ed Sheeran zingt er ook uh, overal op los, hè, waar hij maar uh, even op fusie uh, is, gaat hij gewoon uh, op straat in één keer uh, lekker uh, optreden voor uh, de diverse mensen die dan aanwezig zijn. En dit was zijn nieuwe single en die heet uh, Camera. We gaan voor de tweede helft van de wedstrijd van vanmiddag weer naar Piet Pijpen toe op Duitsersveld. en uh, ik hoor Piet dat jij uh, collega Jaap Kopen daar ook uh, ergens uh, in de buurt hebt. Juist. Jeutje, jeutje, miné. Ja. <laughs> ik ga bijna meeleiden met Piet. Ja, ja, nee, ja, ja. Het overleven toch wel. Ik zal het niet door. Ik zal niet over het hele zeggen. Nee, nee, nee, heeft hij niet gehoord, hè?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 ...die een doelpuntje kan maken, want dat zat er de eerste helft niet in. Nou, bij, bij, ik heb jullie verlaten, toen was je stand uh, uh, 0-1, En uh, in, in de 41ste minuut uh, was er een, een, ja, een uitbraak van, uh, van de reigerboos overrechts. En de, de, de rechterman nam hem op zijn en gooide hem in de verse met een krul. Echt een fantastisch mooi doelpunt en dat was uh, 0-2. Dus we moeten echt tegen die 2 0 stand vechten nu. En, en om dus op dit moment toch niet veel te, is nog niet veel te melden op dit moment, dus ik zou zeggen... Laten we even vooruit zetten en we een kwartiertje verder kijken. Zeker, gaan we doen, Piet. Dankjewel voor dit moment. Oké. Oké, okay. okay, veel plezier Bye. met de tweede helft. Ik zal dadelijk uh, inderdaad meer vanaf Duitsland met Piet Pijper. Eerst meer muziek.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 Oh ja? Ja. Oh, nee, nee, ik, ik, ik kijk en luister... Uh, dat is een, heel een, hele weinig tijd, reclame. een hele tijd geleden, hoor. Oh, oké. Okay. Uh, misschien nou, ja. uh, weet Lisanne daar uh, meer over. Goedemiddag, Lisanne. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, heren. Ja, jij uh, kent die oude reclame van jullie nog wel, hè? Denk ik, of niet? Ja, natuurlijk. Niet? Ja, hè? Ja, je, die weekend niet. Nee, die blijft gewoon in je hoofd zitten. Dat heb ik ja, nog steeds. Heel dus, uh, goed, hè? Ja, heel goed.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 04, ik hou jullie op de hoogte. Ja, dankjewel Piet. Oké. Okay. En het volgende uur uiteraard meer van Piet Tijper. Hé, koffie, Eén koffie. Hé, koffie, koffie. koffie, koffie. Al die laars op kantoren. Je mag ze in principe niet storen. Maar als de koffie, je vrouw, het wil. Licht alle stil en de school, de fabrieken, de universiteiten.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 maar ik zag ook al bij uh, die flatgebouwen waar ik uh, binnen ben geweest de afgelopen week. Oh. Ook zo'n uh, briefje hangen van naar 27 september, Burendag. Oké, okay, En uh, kom uh, langs. En we gaan allerlei leuke activiteiten doen. Dus uh, dat leeft echt wel ook hier in Zandvoort. Kijk even op uh, burendag.nl voor meer informatie. En wij zijn er zo weer. Tot zo.